Canta me.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 Zuckerberg pleit voor nieuwe wetgeving op het gebied van schadelijke informatie, verkiezingen, privacy en het delen van informatie. Een open brief van Zuckerberg komt op het moment dat Facebook zwaar onder vuur ligt vanwege dataschandalen, nepnieuws en het verspreiden van gewelddadige beelden. Slovakije krijgt voor het eerst een vrouw als president. Activiste Susanna Kaputova kreeg ongeveer 60 van de stemmen. Ze is antipopulistisch en pro-Europees. De advocate zet zich verder actief in voor het milieu. Een officiële uitslag wordt pas vanmiddag bekendgemaakt... maar haar tegenstander heeft zijn nederlaag al erkend... en Kaputova gefeliciteerd. Vannacht is de zomertijd weer ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet, waardoor het s'avonds langer licht blijft. En de zomertijd die ging eind jaren zeventig in om energie te besparen, maar al jaren is er discussie over het verzetten van de klok. En mogelijk komt er over drie jaar een einde aan het verzetten. Het Europees Parlement wil dat de lidstaten in 2021 permanent op zomer- of wintertijd overschakelen. En de zomertijd die eindigt weer op zondag 27 oktober. Dan gaat de klok weer een uur terug. En in de eredivisie heeft een speler voor het eerst een hat gemaakt met penalties. Te zweet Alexander Isaac van Willem II benutte er drie voor zijn club. Bij Vitesse ADO Den Haag scoorde de 18-jarige Vitesse-speler Thomas Buitink een hat -trick. Net als onder meer Marco van Basten en Johan Cruijff maakten ze een hat in de eredivisie voor hun negentiende. Het weer nog. Vanuit het noorden breekt de zon door... maar in het zuiden van Limburg blijft het mogelijk de hele dag bewolkt... en kan het miserig zijn. Het wordt 9 tot 13 graden. Maandag volop zon en dan 10 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe's lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort?